Ja, goedenavond. Ik heb gevraagd of ze de microfoon uitzetten. Ik dat het zo ontzettend gauw. Denk ik dat het makkelijker is dat ik zo spreek. Ben ik achterin de zaal goed gestaan? staan? Ja, hartelijk dank dat ik hier mag spreken. U wilt best weten, dit is een uh, gebedsverhoring. Al jaren heb ik het uh, op mijn hart om dus voor repertoire te spreken. Mijn droom is nog veel groter voor een hele grote zaal. Omdat ik graag wil dat zijn woord verkondigd wordt. En niet zomaar zijn woord, maar het woord zoals het echt in de Bijbel staat. sola Scriptura. Nou, wie ben ik nou? Ik ben Nijs, zoals gezegd, ik ben voorganger van een Messiaanse gemeente, een kleine Messiaanse gemeente, moet ik zeggen. En hoe ben ik nou Messiaans geworden? Ik ben opgegroeid in de gereformeerde gemeente. Jullie wel bekend, denk ik zijn zijnde een equatorische kerk. Wij hadden thuis kerk, wij woonden in een roodse streek, zuiden van het land. En mijn vader las dus thuis preken. En dat waren altijd tamelijk ja, wat oudere preken. En op een gegeven moment, ik was 14 jaar, en mijn vader las een preek voor, dat ging over de moorman uit Handelingen. Heel bekend verhaal, de moorman uit Kandazee. En volgens die dominee was die moorman driedubbel vervloekt. Je mag het best weten, ik schrok me wezenloos. Ik denk, als je één keer vervloekt wordt door God, dat is al eigenlijk niet te overkomen. Drie keer, ja, dat is het einde van het verhaal. Hoe moet je dan in vredestand bovenuit komen? En dat had te maken, volgens die dominee, die eerste vloek was de vloek van Adam, de erfzonde. De tweede vloek was omdat hij dus een gesneden was en eenig. En de derde was onze huidskleur. En dat schoot er mij helemaal verkeerd. Ik kon er niet bij dat God iemand zou vervloeken die die zelf geschapen had. Dus na de dienst ben ik naar mijn vader gegaan en heb ik het aangekaart. Het was een beetje dom, mijn vader was erg gewelddadig, dus ik heb een vreselijk gekregen, want ik kwam op tegen het gezag. Ik zei dat die domme fout was en dat was het. Niet goed. Maar het liet me niet los. Dus wat deed ik? Ik heb de Bijbel gepakt. En ik ben gaan lezen. En dan heel snel kwam ik erachter. Die dominee die had het over de vloek van Gam. Dat het helemaal niet klopte. Want Kanaan was vervloekt. En niet Gam. Ja, Noach wilde Gam treffen. Maar hij deed het zoiets zijn zoon. Dat was de eerste fout. Die ik opmerkte. De tweede fout was. Die huidskleur, of eigenlijk de afstammeling. Ik ben, ik denk misschien gek, maar ik heb het echt gedaan. Verder volgeschreven om dus al die geslachtsregisters helemaal uit te schrijven: wie stamt er nou van wie af? En ik kwam erachter achter dat de zwarte eigenlijk niet afstanden van Kamer. Dus die koppeling, die vloek van Gam en de zwarte, die is niet bij ons. Helaas, tot op de dag van vandaag wordt dat nog steeds van de kansen verkondigd. En je kunt die dominees aanspreken, wat ik ook steeds gedaan heb, vanaf dat moment. Maar ze geloven het niet. Als ze ze ervan overtuigd zijn dat we hun zeggen, dat is waar. Op hun zegt dominees. Het tweede was toen ik 17 jaar was. Ik werkte op dat moment in de bouw. En ik werd door twee grote, stevige timmermannen meegestuurd naar een apart plekje op de bouw. En ze vroegen aan mij: hoe komt het dat Israël wint. Ik zei, ja, ik heb geen idee, waar van die oorlog aan de gang. Hun zei, jij bent protestant, dus jij moet het weten. Ik zei, ja, sorry, ik heb geen idee. Nou zei, het is heel makkelijk. We zetten er wat druk op. De morgenochtend als je hier komt, dan heb je het antwoord, anders slaan we in elkaar. En dat deed ze zo. Dus ik kwam thuis, en aangezien wij dus verder geen kerk hadden, alleen dus mijn vader, vroeg ik aan mijn vader, hoe komt dat? Hij zei, het is dus, politiek. Israël wordt gesteund door Amerika. met veel betere wapens. Gewoon politiek. Oké. Okay. Ik dacht dat het goed was. De volgende ochtend werd ik opgewacht. Ik vertelde dus dat het politiek is. Waar ze het, het niet mee eens. En ik ging het En dat zou doorgaan totdat ik dus met een goede appels zou komen. Nou, dat was een probleem. Ik wist niet waar ik dat goed appels moest halen. Totdat ik gelukkig... En dat is niet van mij, ik dacht bij mezelf. Misschien moet ik in het bijbel Misschien staat daar het antwoord. En dat bleek dus te zijn. Dat bleek dus dat Israël nog steeds zijn volk is. Hij heeft er een verbond mee gestoken En zijn verbonden zijn eeuwig. Ze zijn onverbrekelijk. Althans, van zijn kant af. Maar goed, dus vanaf jonge leeftijd waren er twee dingen die mij enorm bezig hielden. En niet zomaar, maar die echt op mijn hart gebonden waren. En vanaf dat moment. En iedere keer als we deze kerkdienst meemaken en dan hebben ze een vraag gestoken of over de Zwarte of over Israël, dan stond ik in de consultorie na de dienst en sprak ik de dominee in de oude meneer toe. Nou, dat is, uh, mevrouw vrouw weet er alles van, dus als je, over, heb je haar vragen over Dat heeft het behoorlijk gesperd, maar ik denk dat we op een gegeven moment een bezoek kregen: willen jullie alsjeblieft uit de griffemiddel bij te Dat vind ik heel erg vervelend. Dan heb ik gevraagd, maar heb ik dan een leugen gesproken? Nee, nee. Je hebt helemaal gelijk, maar we zijn een beug. Wij willen dat niet horen. Wij willen gewoon luisteren naar wat die wil willen zeggen, en of het dan nou alles is goed. Dat interesseert niet, wij willen graag dat jij opstapt. Toen dus zijn we overgestapt naar de gisteren, dat is jarenlang heel fijn gekrekt, zeg maar, tot op het moment dat hetzelfde probleem ervoor kwam. Dat er een oudere dominee ook dus deze spreek hield, over die monnaan, met ook die hele raar conclusie van drie keer verkocht. Nou, die heb ik dus toegesproken in de kerk. Dat hebben ze laten uitzoeken, omdat we een hele toezel voordelen. Daar kan ik niet op in. Uiteindelijk is het dus gebleven die man die dominee heeft een potentieel moeten doen. Omdat hij dus een leugelige schuld heeft van de kansel. En is dat dus geaccepteerd geworden door de kerk. Dus het was een hele omslag. Ook trouwens, de gemeente heeft nog een aantal jaren terug zich daarvan verkeerd, zeg maar. Dus daar afstand was een Dus dat is allemaal te goede gekeerd, zou je zeggen. Maar dit zijn maar twee hele kleine, minimale dingen in de Bijbel die verkeerd uitgelegd worden. De zwarte, er wordt nog steeds gezegd. Op een grote verdriet. Israël, de vervangingstheologie, is een heel eind weg. Althans. Maar de vervullingstheologie is springlevend. Dat is weer iets nieuws. Sinds een aantal jaren. En er wordt alles vervuld. En dan is Israël eigenlijk ook aan de kant. En dat is niet Gods bedoeling. Nou, dat wil ik heel graag laten zien. Ik had ook een soort agendetje gemaakt, maar ik ga dat even skippen heel snel. Want ik wil eigenlijk gewoon naar mijn verhaal toe. Jullie hadden een aantal vragen opgegeven. Ik hoop dat we daarbij de pauze even naartoe kunnen. En dan... Er stond één hele belangrijke vraag in de vragen die ik toe kreeg. En dat is... Wat is het belangrijkste voor ons als Messiaans? Wat is het belangrijkste? Het belangrijkste is eigenlijk... Het schema. Maar nou, wat is dat schema? En daar starten we altijd mee. Dus daar wil ik ook mee starten. En wij starten eigenlijk altijd, omdat we dus Gods woord over doen, met het blazen van de shofar. Overal waar in de Bijbel staat azuin, er staat in de grondtekst shofar. Dat is een ramshoorn. Alle belangrijke gebeurtenissen in de Bijbel worden begonnen en afgesloten met ramshoorn geblazen, met chauvaar geblazen. Ik heb het van tevoren, hij heeft een enorme galm hier zo. Die laatste, dat is de Tremoua. dat is dus eigenlijk een soort... ...oproep aan God... ...heer, hoor mij! Wilt u naar me luisteren? En dat gebeurt met de shofar... ...en daarom zegt God ook... ...blaas je shofar... ...en hij belooft in zijn woord... ...zo gauw je dat doet... ...dan beloof ik dat ik naar je luister... ...dus het is niet zomaar een... ...getoeter... ...nee, het is doen wat hij zegt... ...en hij doet het ook echt... ...ja... Het schema, dat is een gebed. Ik wil vragen of jullie allemaal nog gaan staan, want we gaan de naam van God aanroepen. Dan gaan we even staan met z'n allen. En volgens de Bijbel, en zoek het naar, geloof me niet op de woorden, maar zoek het naar. In de Bijbel staat, dat als mannen bidden tot de eeuwige, tot de almachtige, dan heffen ze hun handen op, je houdt je ogen open, want dus je kijkt hem aan. Je gaat niet met iemand die hoger geplaatst is jou. Je ogen dicht doen en naar beneden staren. Je kijkt hem aan. En je roept. Shema Israel, Yahweh Elohim. Yahweh Echa. Baro Zemkeva. Malgoedom. Leolam Olam Fae. Hoor Israël. Yahweh is onze God. Jaren is een gezegend de naam, als een goddelijke majesteit, voor eeuwig. Amen. Dat is het gebed wat in elke synagoge gezongen wordt. Jezus, Yeshua zeggen wij, want dat is een Hebreeuwse naam, die zong dat ook. Komen we straks op dat tegen. Want wat is het belangrijkste, het schema? Een van de schriften die vraagt aan hem. Meester, wat is het belangrijkste uit de Bijbel? Wat is het belangrijkste? Dan zegt hij dit. Het eerste van de geboden is, luister Israël. Ja van onze God, Jawe is één. Wat ik net gezongen heb. En u zult Jawe uw God lief hebben. Met heel uw hart. Met heel uw ziel. Met heel uw verstand. En met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En de tweede eraan gelijk, u zult uw naasten lief hebben als uzelf. En de schriftlidde zei tegen hem, ja meester, dat heeft hij goed gezegd. Dat klopt. Dat is helemaal waar. Want er is maar één God en er is niemand anders naast hem. Nou, dat is goed om te weten. Het is ook goed om te weten dat je dit niet tegenspreekt. Waarom zou die zijn vader... Zal we even kijken naar het Eerste Concilie van Jeruzalem. Wie weet wat dat is? Het Eerste Concilie van Jeruzalem. Wat is er van gehoord? Het staat in Handelingen. In handelingen 15. Er gebeurde wat met de gelovigen. De gelovigen uit de heidenen... kwamen massaal tot geloof. En dat steekte een beetje... bij de Judeërs. En die zeggen op een gegeven moment tegen hun... Ja, hou eens even, dat gaat maar zomaar niet. Jullie kunnen niet zalig worden... Als je je eigen niet laat besnijden, Je moet je eigen laten besnijden, Anders kun je niets halen. Dat gaf een enorme toestand. Ze haalden de oudlingen erbij. Hadden geen idee. Ze haalden er Paulus erbij. En Paulus ook met degene die het wijzig had. kwamen er niet uit. Dacht, ja, dat is echt een probleem. Dit is echt een probleem. Wat doen we? We gaan naar Jeruzalem. En we gaan het eerste gaan we oprichten. En dat gebeurt. Wat gebeurt er? Alle apostelen worden bij elkaar geroepen om over dit strijdpunt te discussiëren en daar dus een oplossing voor te vinden. Dat gebeurt, er wordt heel veel over gediscussieerd en dan ineens staat er iemand op. En dat was niet zomaar iemand, maar dat was de broer van Yeshua, Jacobus. Die eerst niet geloofde, maar die dus nu wel tot geloof gekomen is, en niet alleen dat. Hij heeft zoveel autoriteit, en of dat komt omdat hij de broer van Yeshua was, weet ik niet. Maar hij heeft zoveel autoriteit dat hij eigenlijk de leider is van de hele nieuwe beweging. Jacobus. En die zegt, mannen, broeders, luister naar mij. Simon heeft verteld hoe God voorheen naar de Heidenen omgezien heeft om van zijn naam uit hen tot volk aan te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen. Zoals geschreven staat, hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen... En wat ervan is afgebroken, weer opbouwen en ik zal hem weer oprichten. Nou, dat moet als muziek in de oren klinken, ook van de Israëlieten. Omdat de mensen die overgebleven zijn, Yahweh zouden zoeken. En alle heiden over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt Yahweh, die dit alles doet. Dat was geen onbekende, nee, dat was hun God, die dit zei tegen hen. Aan God zijn al zijn werken voor eeuwigheid bekend. Zegt de cobus. Daarom ben ik van oordeel, zegt de cobus, dat men het hun, die zich uit de heidenen tot God bekeren, en daar vallen wij dus ook onder, niet lastig moet maken, maar aan hen moet schrijven dat ze zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn. Van ontucht, van het verstikte en van bloed. Prachtig, toch? Wat hij eigenlijk zegt is: dit zijn de eerste vier geboden die een Joods kind leert. En vraag me na, want dit heeft te maken met de reinheid van jouw lichaam. Als je dit niet onderhoudt, dan kun je God niet dienen. Dat klinkt heel cru, maar het wordt bij de kinderen, wordt het vanaf de moedermelk wordt dat ingeprent dit zijn de dingen die je mag eten en dit zijn de dingen die je mag doen en als paulus zegt dat ons lichaam een tempel is van de allerhoogste dat betekent dat dus dat we onze tempel rein hebben te bewaren en dat we die moeten reinigen voordat wij dus de dienst kunnen ingaan met de almachtige helaas wordt het altijd maar tot dit vers gelezen het volgende vers was dit. Want, zegt Jacobus, Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want er wordt elke Sabbat in de synagogen voorgelezen. En let wel, dat is tot op de huidige dag is dat zo. Dat gedeelte wat gelezen wordt, dat is wereldwijd hetzelfde, dat heet de parasha. Dat is een gedeelte van de vijf boeken van Mozes. En er wordt wereldwijd in alle synagoges en in alle Messiaanse gemeentes... ...wordt dat gezamenlijk gelezen. Waarom? Omdat dat een opdracht is. Het staat in de Bijbel om dat te doen. Wat zegt de eigenlijk? Hij zegt het blijft niet bij die vier dingen en bij de tien geboden. Nee, de Torah wordt nog steeds onderwezen. Dus die vier is een opstapje... Naar de rest van de Torah. Je kunt de Torah niet bestuderen als je niet rein bent. En dan snap je, ze mochten de tempel niet in gebruik nemen voordat hij gereinigd was. En voordat hij toegewijd was aan de Almachtige. Wat zeiden de gelovige joden? Die zeiden, als u niet besneden wordt, volgens het gebruik van Mozes, dan kunt u niet zalig worden. Het wordt even heftig. Jullie zijn allemaal hele slimme mensen. Dus alsjeblieft, hoor het even aan. Ik bewijs het ook wat er staat. Het is geen flauwekul. Je komt zometeen nog een paar namen tegen waar je misschien heel erg goed zat te kijken. Hoor het even aan. Let op: de Bijbel spreekt alleen maar over geloven. Niet over niet geloven. Nergens staat je moet dit niet geloven. Nee, er staat je moet geloven. Wij moeten geloven dat Yeshua de zoon van God is. We moeten geloven dat hij de Messias is. We moeten geloven dat hij uit de doden is opgewekt door de Vader. Enzovoort. Het is niet belangrijk wat jij niet gelooft. Dat is totaal niet interessant voor God. Dat interesseert hem niet. Hij wil weten wat je wel gelooft. Dat is belangrijk. Dus als er iemand komt naar je toe en die zegt, als jij dit niet gelooft, wijs hem de deur. Want hij begint met een leugen. Het is niet interessant wat iemand niet gelooft. En let wel, dit is echt een crux dit. Het is heel belangrijk dat je dat onthoudt. Rome heeft op verschillende concilies verkondigd. Als je niet in de drie eenheid gelooft, dan kun je niet zalig worden. En helaas hebben de Rematorische kerken hebben dat overgenomen. En wanneer hebben ze dat overgenomen? Rome is ermee gestart honderden jaren na Christus. Rond 325 na Christus. Het past pas helemaal rond in 650 na Christus. Weet je wat zo verpand is? Zelfs de moslims weten dit. Als je met een moslim spreekt en je hebt het over Yeshua. Dan zeg je, joh, hoe kom je bij dat hij God is? Dat staat niet eens in jullie Bijbel. Die weten deze dingen. En wij weten het niet. Ik wou dat iemand in mijn jeugd mij wat dat betreft de ogen geopend had. Wie weet hoeveel mensen ik had kunnen bereiken. Wat is nieuw, heb je gezegd? Wij geloven dat er één God is. Geen drie-eenheid. Dat ga ik bewijzen ook. Ik begin met het schema, wat ik net gezongen heb. Er staat, hoor Israël, Yahweh is onze God, Yahweh is één. Wat betekent dat nou? Nou, je hebt de stroomnummers. De stroomnummers, elk woordje in de Bijbel heeft een nummer gekregen, of bijna elk woordje. En dan kun je opzoeken, wat heet de strongnoemers, Hebreeuws en Grieks. Geweldige uitvinding, maar dan kun je dus in de grondtekst, kun je gewoon kijken wat er bedoeld wordt. En wat staat er? Er staat Jehovah, de bestaande, of de zijnde, ik ben die ik ben. De eigen naam van de enige ware God staat erbij. De klinkers, wat een beetje moeilijk, want je weet niet precies meer hoe die uitgesproken worden. Wat hebben ze besloten? Joh, dan spreken we die naam toch helemaal niet meer uit? Ik heb daar vreselijk veel moeite mee. Ja, we zegt in zijn woord... Ik wil alleen aangesproken worden met mijn naam. Want mijn naam is belangrijk. Zo belangrijk dat Yeshua zegt... Het enige wat ik gedaan heb, zegt hij tegen zijn vader... Is uw naam bekendgemaakt bij de mensen. En daarvoor wordt hij verheerlijk. En dan gaan wij zeggen van... Die naam is niet meer belangrijk. Dat doet er niet toe. Dus wij maken er heer van... We komen er dus zo op terug. Het woordje God wat er staat, de ene God, dat is Elohim. Het heeft twee betekenissen. Eentje is een meervoud. Dat betekent eigenlijk gewoon de lagere goden, zeg maar. De afgoden, de heersers, de rechters, de engelen. De tweede betekenis is meervoud intensief, maar die wordt alleen maar enkelvoudig gebruikt. Wij zouden zeggen dat is het majesteitsmeervoud. Niemand denkt van Willem-Alexander dat hij uit... Personen bestaat omdat hij zegt, van, ik ben winnaar van Oranje, ik ben prins van Oranje, ik ben koning der Nederlanden, bla bla bla bla bla. Gaan we dan zeggen dat hij drie of vier of vijf personen is? Nee, natuurlijk niet. Dan zegt iedereen, je je als je dat denkt. Waarom is dat bij God wel zo dan? Hoe komen we erbij? Er staat bij bij D, de ware God. En dat is hij. We hebben het hier over de ware God. De enige echt. God, één. Dat is gewoon een telwoord. één. Nog steeds in Israël zo. Is gewoon één. Er zijn geen twee. er zijn er geen drie. Is er maar één. We hebben maar één God. Dat zijn naam Yahweh is. En zo gebruikt moet worden. Staat ontzettend vaak in de Bijbel. Bijna 7000 keer wordt zijn naam genoemd. In de Tenach. Het Nieuwe Testament is weggefilterd. Het Nieuwe Testament is een beetje moeilijk achterhalen. Wat er nou bedoeld wordt. Gelukkig. Zijn bijna alle teksten rechtstreeks uit het Oude Testament gehaald? Want er was geen Nieuw Testament toen Yeshua en de apostels spraken. Het was alleen het Oude. Dus alleen is er uit het Oude gesproken en daar kwamen de mensen ook tot geloof. Nummer 6, vers 22. Zo moeten ze mijn naam op de Israëlie te zetten: Yahweh. En ik zal hen zegenen. Ik heb heel veel moeite mee dat dominees zeggen: De Heer zegen u. Want welke heren bedoelen ze? En dat is niet om hun om flauw te doen. Maar dat is wel, er zit namelijk een betekenis achter. De grootste vijand van God. Dat was Baal. En weet je hoe die genoemd werd? Heer. Dat betekent Baal. Heer. Dus daarom heb ik zo moeite met het woord Heer. We komen dus er zo op terug. Psalm 30, vers 9. Tot u, Jaren. Riep ik. Ik smeekte Jaren. En zo staan er tien teksten in de Bijbel die alleen maar verwijzen naar Yahweh. En helaas is het met Heer vertaald, dus je ziet het niet meer. De Hebreeuwse Bijbel, daar staat het nog steeds. Daar staat het keurig netjes voluit geschreven. Alleen, de Joden zijn afgericht om zo gauw ze dat woord zien, dan zeggen ze geen Yahweh, maar dan zeggen ze Adonai. Dus het woord staat er gewoon, maar hij wordt stilgezwegen. Dat is ook verschrikkelijk. Want als iemand je naam niet meer noemt, dan besta je eigenlijk niet. Want tegen wie heb je het dan? Dat zijn naam Yahweh is, en zo gebruikt me voor hè? Malachi spreekt er ook over. 1 vers 6, een zoon is zijn vader en een slaaf zijn heer. Als ik dan een vader ben, zegt Yahweh, waar is de eerbied voor mij? En als ik een heer ben, waar is de vrees voor mij? Zegt Yahweh van de legermachten tegen u, priesters die mijn naam verachten. Maar u zegt, waardoor verachten wij uw naam? We zeggen toch Heer? Maar Hij wil ja genoemd worden. Dat is Zijn naam. Als ik in Amerika kom of in Canada, hebben ze moeite met de naam André. Kunnen ze moeilijk uitspreken. Wat doen ze dan? Zeggen ze zeggen, is het goed als we Andrew zeggen? Ik zeg, prima. Prima. Is dat niet helemaal precies, maar ze doen moeite om toch mijn naam te zeggen. Denk je dat God de moeite meer heeft dat wij ja bij zeggen, dat het misschien niet helemaal precies klinkt zoals het zou moeten? Ik denk het niet. Vers 11. Want van waar de zon opkomt en waar hij ondergaat, zal mijn naam groot zijn onder de heidevolken. Dat gaat over ons. Wij worden hier aangesproken. Dat gaat over ons. In elke plaats zal mijn naam een reukoffer gebracht worden. En een rijngraanoffer. Voorzeker mijn naam zal groot zijn onder de heidevolken. Dat is tot op de dag van vandaag niet zo. Heer is groot. En Heere is groot. Maar jij wij niet... Als je dat zegt, dan word je bijna uitgelachen. Hoe kom je erbij? Hoe durf je de naam van Java uit te spreken? Maar Hij is de Allergrootste Heer. Hij is de enige God die het doet. En dan mogen we zijn naam niet uitspreken. Zelfs Farao mocht zijn naam uitspreken. Die zegt tegen Mozes: Wie is Java dat ik hem zou dienen? Of dat ik zou luisteren? Ik ken hem niet. Wij worden geacht hem te kennen. We geloven dat Yeshua Gods zoon is, maar Hij is geen God. En dat klinkt misschien verschrikkelijk in je oren. Maar het staat in de Bijbel. De engel zegt het al tegen Maria. De heilige geest zal over u komen. De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden... Gods zoon genoemd worden. En hij zegt niet zal God genoemd worden. Nee, Gods zoon zal hij genoemd worden. Lucas 4, vers 3. En de duivel zei tegen hem... Als u Gods zoon bent... Zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Zelfs de duivel het. Zelfs de demonen weten het als je het verder gaat lezen. Die zeggen ook. Hij praat ook over Gods zoon. Johannes 10 vers 36. Dan zegt Jeshua het zelf. Zegt hij dan tegen mij. Die de vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft. U last dat God omdat ik gezegd heb. Ik ben Gods zoon. Hoe komen jullie erbij? Wie heeft er meer recht om dat te zeggen dan ik? En dan word ik over vervolgd? Dat is niet terecht. Nee, dat is ook niet terecht. Wij geloven nog steeds dat Yeshua God's zoon is. En Yeshua antwoordde hem in Lukas 4. vers 4, er staat geschreven dat de mens van brood alleen eet. Dat zegt hij tegen de duivel. Hij zegt niet dat hij God is. Hij zegt dat hij een mens is en ook van brood eet. Net zoals de rest van de mensen. En we leven... Van het woord van God hij. Etenmoetius 2... ...want er is één God, zegt Paulus... ...er is ook één middelaar tussen God en mensen... ...de mens, Messias, Yeshua. Ze hebben er Christus neergezet. Even de achtergrond van Christus. Toen ze de Bijbel in het Grieks vertaalden... ...hadden ze geen woord voor gezalfde. Dat dus Messias is... ...in het Hebraaus. Het dichtst erbij... ...kwam Christus... En dat is een offersteen aan de afgrond. En daar hebben ze dus Christus van gemaakt. Je mag best weten, ik vind het verschrikkelijk. Dus ik noem me eigenlijk ook geen christen. Ik kan het woord bijna niet over mijn krijgen. Het was ook een scheldnaam. Het is geen geuzennaam. voor mijn luisteren. nee. Wij horen vernoemd te zijn naar het Hebreeuwse woord Messias. Want dat is hij. Handelingen 17... En wel omdat hij op een dag vastgesteld heeft... waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen... door een man die hij daardoor aangesteld heeft... daarvan heeft hij al allen het bewijs geleverd... door hem uit de doden te doen opwekken. Dat zegt Paulus in Athene. We geloven dat de Heilige Geest de Geest van God is... maar geen God. En weer, het staat gewoon in de bijbel. 1 Korinthe 2. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen... Zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens? Dat is je eigen geest. Die weet precies hoe jij in elkaar zit. Wat jou beweegt. Wat jou drijft. Wat je motivatie is. Dat weet jouw geest. Is jouw geest dan iemand anders? Ben jij schizofreen of zo? Nee, natuurlijk niet. Jouw geest, dat is jouw kenmerk. Die kent jou door en door. Wat zegt Paulus? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God die in hem is. Dat zegt hij ook over de mens. Hij maakt daar dus een koppeling tussen. En we hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Dus niet de geest die naast God is, maar de geest die uit God is. Opdat we zouden weten de dingen die onze God genadig geschonken zijn. Wat geloofde Newton? Nou, jullie zitten allemaal, denk ik, bijna aan de Technische Universiteit. Geweldig. ben ik serieus. Newton ontzettend bekend, hè? Wat bijna niet bekend is, dat hij een gigantische kennis had van de oude talen. Dus van Hebreeuws, Grieks en Latijn. Zozeer zelfs, dat hij verschillende keren gevraagd is om eens dus ook een godsdienstig ambt op te nemen. Maar dat wou hij niet. Hij was de enige... Die dispensatie heeft gekregen van de koning. om geen godsdienstelijk ambt uit te oefenen. En je mocht dus eigenlijk geen les geven in die tijd. als je geen geestelijk ambt had. Dus dat was best wel bijzonder. Maar hij was zo ontzettend begaafd. dat de koning besefte: ja, moest luisteren. als ik die man van me afstoot. dan zijn we die kennis kwijt. Dus ja, oké. Okay. Hij heeft dispensatie gekregen. Maar wat geloofde hij Hij geloofde dat de drie eenheid door mensen verzonnen was. Heftig, hè? Hij heeft het nog bewezen over. Hij heeft het boek over geschreven. Hij heeft het niet aangedurfd om dat tijdens zijn leven uit te laten brengen. Een vriend van hem heeft het na zijn dood uitgegeven. Waarom niet? Omdat in de tijd dat hij leefde, was er één student die het dus verkondigde dat er maar één God was en die werd opgehangen. Publiekelijk op de markt. Dat vond hij toch iets te veel van het goede. Dus hij besloot met zijn mond te houden. Wisten ze het? Zeker wel. Hij heeft er veel over gediscussieerd met allerlei andere gelovigen. Ook met bischoppen en noem maar op in de Engelse kerk. Ze konden hem niet overtuigen, want hij kon aantonen op grond van de oude geschriften die hij opgevraagd had in Rome. Dat de drie-eenheid, de stukken die ze ertussen gezet hebben in het Nieuwe Testament, niet in de oude geschriften stonden. Dus ze hebben toegevoegd aan het Oude Testament om er een drie-eenheid van te maken. En nogmaals, geloof mij niet, zoek het op. Je kunt alles vinden op internet tegenwoordig. Zoek het op. Newton stelde dat als je iets niet kunt begrijpen, dan is het waarschijnlijk ook niet zo. Dus eigenlijk is als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het ook niet waar. Waarom? Hij zegt de natuur, Gods werk, zit zo ontzettend logisch in elkaar dat je niet kunt zeggen, dat is een onlogische God. Nee, het is een logische God die we hebben. En daarom moet volgens hem ook het evangelie kloppen. Het moet in overeenstemming zijn met de tenach. En waarom hebben de joden tot op de dag van vandaag er zoveel moeite mee? Hun hebben duizenden jaren langer het woord als dat de christenen hadden. En tot op de dag van vandaag weigeren ze om toe te stemmen in een drie-eenheid. Maar dat kan ook niet, want hun zijn opgegroeid, door jaren zelf onderwezen. Er is maar één God. Er is naast mij geen andere God. Ik ken er geen zegt God. Daarom zegt Paulus in de Vezer 4, u hebt de Messias zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en bij hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk, dat u wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te gronden gaat door de misleidende begeerte." En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Nou, ik weet niet precies hoe het nu tegenwoordig is in de reformatorische gezinten. Ik ben opgevoed dat u dus niet mocht denken over de bui. Je moest luisteren naar wat de dominees zeiden en wat de oudelingen zeiden. En wie had gelijk. En als je vragen had, was dat fout. Een van mijn eerste vragen was, waarom kan God niet rekenen? Nou, dat heeft me een behoorlijk pak slaag gekost. En waarom was dat? Waarom vroeg ik dat? We zaten dicht tegen Pasen aan... en dan gedenken we dat Yeshua, wat zelfs in de Bijbel staat... dat hij drie dagen en drie nachten in het graf zou blijven. En dat was maar net nauwelijks één dag en twee nachten. En ik kon het niet begrijpen als kind. Ik kon het niet begrijpen. Ik zei, hij zegt zelf dat de mensen krijgen een teken van Jona... die drie dagen en drie nachten in de vis is geweest. Waarom is dat niet zo? En je krijgt een raar verhaal om het kloppen te maken... Wat totaal elke logica tart. Als je het nu vraagt, aan de rabbijnen die dus tot het geloof gekomen zijn, ja, dan wordt het helemaal duidelijk, want het staat eigenlijk ook in het woord, alleen je moet er een studie naar doen. Want wat staat er? Het was de grote sabbat. Dus voor de grote sabbat is hij begraven, als woensdagavond. Drie dagen en drie nachten heeft hij in het graf gelegen. En hij is op de sabbat opgestaan. En het staat in het woord, jongens, echt waar. Meisjes ook trouwens. Het staat echt in het woord. Ik zit het niet te verzinnen. We komen er zo op terug. Het staat gewoon in het woord, maar het is verdoezeld. En u bekleedt met de muur mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En daar wacht de Paulus op eigenlijk. Dat wilde de Paulus ontzettend graag, dat iedereen daar aan beantwoordt. We geloven dat de Torah, dat zijn de vijf boeken van Mozes, voor iedereen geldt. Nou, dat is heftig, hè? Jongen, jongen, ga je nou echt zeggen dat het waar is? Ja, dat is echt waar. Dat is de basis van Gods woord. De joden zeggen, als Mozes het niet gezegd heeft, is het niet waar. Het verband is dat Yeshua exact hetzelfde zegt. Iedereen kent de gelijkenis van Lazarus. En als Yeshua zegt, ik doe alleen maar de dingen die ik mijn vader heb zitten doen. En ik zeg alleen maar de dingen die ik mijn vader heb horen zeggen. Dan heeft hij die gelijkenis ook pas vader. De arme Lazarus overlijdt. Die wordt in de schoot van Abraham gedraaid. Die rijke man ziet dat uit. En Wat zegt die rijke man? Die zegt tegen Abraham, vader Abraham, stuur alsjeblieft Lazarus en laat hem even een druppeltje water geven op beton, want ik, ik, ik lijd verschrikkelijk in deze vlammen. Ja, sorry, ik zeg, ja, maar dat gaat niet, er zit een kloof tussen. Er is geen mogelijkheid, dat het is van de hemel naar de hel. Dat uh, is niet mogelijk, jammer, helaas. Gaat niet. Wat zegt die man dan? Wil je alsjeblieft Lazarus naar mijn broer sturen? Ik heb vijf broers, die hebben er net zo oplosgeleefd als ik. Stuur Lazarus en laat ze hem waarschuwen. Misschien komen ze tot geloof... En komen ze niet op deze plaats waar ik zo lijk. Dus zelfs nog toch een soort empathie had hij voor zijn broers. En wat zegt Abraham? Dat gaat niet, jongen. Ze hebben Mozes en de profeten. Als dat niet voldoende is, zelfs als iemand uit de doden opstaat, ze zullen niet naar hem luisteren. En dat is tot op de dag van vandaag, is dat waar. Helaas. Yeshua, is waar. Je zegt in Matthäus 5, vers 17, en alsjeblieft, lees dat hele hoofdstuk. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeet af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen. Maar om te vervullen staat er dan. Te vervullen dat staat niet in de grondtekst. Er staat pleero. G 4137 Te bekrachtigen, realiseren, aanscherpen. En dat zie je als je verder leest. Dan zegt hij, ik zeg u, er staat geschreven. Hij zult niet doodslaan, maar ik zeg u, als je iemand een dwaas noemt, dan zul je voor het gerecht komen. Dan zul je zelfs in de hel geworpen worden, zegt hij op een gegeven moment. Alleen maar als iemand dat doet. Dus hij legt er een laag onder die er daarvoor niet was. Bedoelt hij dan dat het vervuld was? Nee. Hij zegt gewoon, ik scherp het aan. En ze hebben het niet geschreven in de tekst. Ze hebben het verdonkere maand. Want waar? ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, en dat zeg ik niet, maar dat zegt onze Heer en Meester Yeshua, zal er niet één jote of titel van de wet voorbij gaan totdat alles geschiet is. En is alles geschiet? Nee, we staan hier nog, mensen. We hebben nog steeds kans. En hij zegt: Godzoon, er zal geen splintertje van de wet verdwijnen. Sterker nog, hij zegt zelfs op een gegeven moment: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de farizeeën en de schriftgeleerden, dan kom je het koninkrijk niet binnen. Dat is het probleem. Wie dan één van deze geringste geboden afgaat, zegt hij. En de mensen zo onderwijst... zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk Geheimen. Maar wie ze doet en onderwijst... die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk Geheimen. Dus wat zegt hij? Hij zegt de hele wet. En als hij het over de wet heeft, en zoek het maar na... dan citeert hij dingen uit de Torah, uit de vijf boeken van Mozes... uit de Psalmen en uit de profeten. Dus voor Yeshua is de wet... De hele ten nacht, wat wij het Oude Testament doen. Waarvan hij zegt, er zal geen splintertje van ongedaan gemaakt worden. Dat betekent dat de Sabbat nog steeds Gods dag is. Echt waar, joh? Ja. Wanneer is dat ingesteld, de Sabbat? Op de eerste bladzijde van de Bijbel. Toen waren er nog geen volkeren, alleen de mens die hij schiep. En wanneer wordt de mens geschapen? Op de zesde dag. De zesde dag schept hij de mens... en dan zegt hij tegen de mens... Luisteren, jullie gaan op werk, jullie gaan alles onderhouden... wat ik je schapen heb... en je mag je verlustigen. Maar, voordat je begint... ga je eerst genieten van de Sabbat. Want dat is de zevende dag. En Gods dagen... zijn van avond tot avond. En als je dat in je hoofd knoopt... dan vallen al heel veel dingen vallen op zijn plek... als je de Bijbel leest. Want als er staat op de eerste dag van de week bijvoorbeeld... Dat betekent dat dus de zaterdagavond. Want dan begint de eerste dag van de week. En niet zondag. De zevende dag van de week. Is apart gezet. Is geheiligd. Is Gods dag. Dan mag je niet aankomen, zegt hij. Dat is mijn dag. Daar moet je vanaf blijven. Daar mag je alleen maar van genieten. Exodus 20, vers 13. U dan spreekt tot de Israëlieten en zegt: U moet zeker mijn sabbat in acht houden. Want dat is een teken tussen u en mijn volk. Joh. Dat is een verbondsteken. Daardoor weet hij of je bij hem hoort, ja of nee. Doordat je de Sabbat houdt. En dat klinkt verschrikkelijk, We hebben het ook jaren niet gedaan. Wat ik ontzettend jammer vind, maar het staat in de Bijbel. Al uw generaties door, zodat men weet dat ik ja ben die u heiligt. Dat is niet de buurman die dat zegt. Of een dominee. Of ik. Nee, dat is de allerhoogste. Die zegt dat. Je zei 56, vers 2... En dit heeft die moorman gelezen, want die was, misschien weet je het wel, Isaiah 53 op deze. toen Philippus bij hem kwam. En hij snapte er niks van. En er staat dat hij dus gedoopt wordt. En dan reist hij weg naar Bijtschap. Die man die moet tranen met tuiten gehouden heeft toen hij dit had gegeven. maar hij is goed door gaan lezen in die rol. En wat leest hij? Welzalige zalige die zo handelt, het mensenkind daar daaraan vasthoudt, die de sabbat in acht neemt zodat hij die niet ontheiligt en die zijn hand erop behoedt om enig kwaad te doen. En er staat dan wat verder achter. zal degene, als hij zelfs gesneden, hij zal een betere naam krijgen als zoon en dochter als hij mijn sabbat onderhoudt En lees het na, alsjeblieft, lees het na. Ik kon niet alles opnemen, is veel te veel. Je krijgt zometeen krijg je een celbus. het staat er wel in. Marker 16, en toen je zo opgestaan was, er staat dus morgens vroeg op de eerste dag van de week. Mensen, het staat er niet, want er staat sabbaton. En zoek het op. Er staat gewoon Sabbaton. En Sabbaton heeft nooit anders iets betekend. Als de Sabbat, zevende dag. Wat het nog steeds betekent in Israël. Als je daar komt, de Sabbat wordt gewoon gehouden. Het is een verademing om daar te komen. En hij verschijnt aan Maria. Vroeg in de ochtend. Of zoals sommige rabbijnen zeggen, dat zal waarschijnlijk nog de zaterdagavond zijn geweest. Goed. 1 16 zegt Paulus... op elke Sabbat... moet ieder van u bij zichzelf iets opzij leggen... om op te sparen wat in zijn vermogen is... opdat de inzamelingen niet gehouden worden... als ik pas kom. Want dat is een veel toestand. Zorg dat het klaar ligt, kan ik het zo meenemen. Daar hebben ze ook weer van gemaakt, de eerste dag van de week. Het staat er niet, mensen, er staat Sabbaton. om. Jezaja 66, vers 23... Het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan... en van Sabbat tot Sabbat... alle vlees zal komen om neer te buigen voor mijn aangezicht, zegt Yahweh. Dus let er wel op, ook al wil je het niet, als het op een gegeven moment de dag komt, dan zullen we z'n allen moeten buigen voor de wil van Yahweh. En je kunt beter alvast een beetje gewend zijn aan het buigen, als dat je dan, zeg maar, dus geknapt wordt om toch voor hem neer te buigen. Want je zult, en je moet, je zult geen kans hebben. De handelingen 13, vers 42, toen de joden weggegaan waren de synagogen, Droegen de heiden erop aan dat op de volgende Sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. Ze wilden ontzettend graag het evangelie horen, maar wel op de Sabbat. En dat was de enige dag dat Paulus tot de gemeente sprak. Oh, hij gaf natuurlijk heel veel onderwijs, was echt geen over Gods dag, was het voor Paulus de Sabbat. Dan in 18, vers 4 en hij sprak iedere Sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen. Waarvan? Dat Jezus God zoon was. En dat hij de Messias was. Dat beloofde. Ik heb even een testje gedaan. 36 landen. Wat betekent de Sabbat? In hun taal. Nou je krijgt straks een, uh, een uitraadje daarvan. Vijf landen wijken maar af. Nee iets meer. Twee, vier, zes, acht landen wijken, wijken af. En laten dat nou net de landen zijn. Waar de reformatie eigenlijk het hardste heeft toegeslagen zouden zeggen. Dus de landen die zijn meegegaan in de zondag. En die hebben het dus de zaterdag genoemd naar Saturnus. Ik heb het ook gedaan voor de zondag. Voor degenen die het niet willen geloven, want misschien wordt het toch zondag mee bedoeld. Nee dus. Gaat maar na. Dit zijn de woorden die voor de zondag en voor de zaterdag gebruikt worden. Wat geloven dat de bijbelse feesten nog steeds gelden. Ja, we hebben christelijke feesten, maar helaas zijn dat allemaal. Op gedenkdagen van afgoden. Het is te verschrikkelijk om te noemen. Dat is echt zo. Dat zijn niet de Bijbelse feesten. Dat zijn niet Gods feesten. Gods feesten hebben een bedoeling. Ik heb er een staartje van gemaakt. Dat is bijna niet te lezen. Ik krijg het mee naar huis straks. Elk feest heeft een bepaalde betekenis. Ik ga het even niet voorlezen. Het is wat ik wil doen. Er zit een staartje bij. Ik heb ze hier. Een paar jaar terug. Is er een man geweest, die dus een, een Joodse man? En die kwam erachter dat dus alle stadia van een foetus op de dag nauwkeurig overeenkomen met Gods feesten zoals ze beschreven staan in de Viticus. Dus om even wat te noemen: de Pesach moet starten op de 14e van de eerste maand. En de ijsbron is op de 14e van de eerste maand. Vraag maar aan de meisjes, die weet het. Ijsbomen is altijd op de 14e van de eerste maand. Daar rekent de dokter mee. Om dus de bevalling uit te rekenen. Binnen 24 uur moet het bevrucht zijn, anders sterft het af. En dat is feest van de ongezuurde broden. Binnen twee tot zes dagen moet het bevruchte moet ingenesteld zijn in de baarmoeder, anders sterft het. Binnen twee tot zes dagen moet de presentatie van de eersteling, Jom Hakiburim moet gepresenteerd worden in de tempel. En dat heeft de ook gedaan. Bij de opstanding, toen de vrouwen kwamen, wilden ze hem heel graag aanraken. En dan zegt hij, nee, je mag mij niet aanraken, want ik ben nog niet bij de vader geweest. Maar 's s'avonds komt hij bij de discipelen en die mogen hem gewoon aanraken. Die mogen hun vinger in zijn wonden steken. Waarom dat onderscheid tussen mannen en vrouwen? Heeft het niks mee te maken. Hij was de eersteling, de eerstgeborene uit de dodenstaten. En hij moest naar de tempel in de hemel... Want de tempel op de aarde was een afschaduwing van wat in de hemel was. En hij moest daarvoor zijn vader. in het Heilige, de Heilige. laten zien dat hij zijn offer gebracht. Dat hij dus klaar was. Dat hij de eersteling was. En als hij, even tussendoor, als hij de eersteling uit de Doden was. dan was er dus nog niemand opgestaan uit de Doden. En dan was er dus ook nog niemand in de hemel. Dat is een hele harde boodschap. Maar iedereen ligt te slapen, mensen. Dat staat in de Bijbel. Wanneer komen we in de hemel? Yeshua zegt, ik maak u plaats gereed, want er zijn vele woningen. Maar ze zijn pas gereed als ik teruggekomen ben, zeg Dat staat in de Bijbel. En iedereen heeft het over de hemel Ze staan nu te dansen op Gods aangezicht. Terwijl de Hebreeuwse Bijbel, de tenaag, staat heel duidelijk in dat ze liggen te slapen tot de eerste opstanding. Wij geloven dat de geloven uiteindelijk geënt worden op de wortel van Israël. Beroem je dan niet over de takken, wat ontzettend veel gedaan is met de vervangingstheologie. De takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Klopt, zegt Paulus. De ongeloof zijn ze uitgerukt. Wij zijn er in de plaats gekomen. Maar heb geen hooggedrukt, maar vrees. Want als hun eruit gehaald zijn, dan kunnen jullie ook er zo uitgerukt worden. Gezien de geschiedenis en bestudeer het alsjeblieft. In de eeuwen voor 325 is er nooit geen sprake geweest van een drie-eenheid. Nooit. De Joden kennen het nog steeds niet. Altijd één God of de ene. In 325 is uit antisemitisme de sabbat en de babelse feesten werden verboden. De Joden mochten niet meer op de sabbat bij elkaar komen, ze mochten hun zoontjes niet meer besnijden, ze mochten niet meer leren uit de nacht. Rond 325 is de aanzet tot de drie-eenheid gestart, zeg maar. In 381, concilie van Constantinopel, is de heilige geest toegevoegd aan de godheid. En in 451 na Christus, in Gansedom, is de drieheenheid in dogma's vastgelegd en als waarheid verkondigd. En in 650 was alle tegenstand uitgeroeid en was de rust in de kerk weergekeerd, zegt de kaart Dat is veruit het meest antisemitische dogma welke Roma heeft en dat ik nog steeds wordt opgevolgd door de meeste Christen. Het is afschuwelijk. Maar wat betekent dat? Dat de Joden dus niet tot geloven komen, want die kan niet erkennen dat er drie goden zijn. Nee, zeggen wij dan, het zijn, het zijn er, het is er maar één eigenlijk, maar het zijn drie personen. Nou, dan lacht een Jood om. Dus je, kom op, als je het over drie personen hebt, dan heb je het ook over drie goden. En dat zie je ook aan de Christen, want ze bidden allemaal tot Yeshua en tot de Heilige Geest. Wat verboden is. Het staat in de Bijbel dat je dat niet mag doen. Je mag alleen maar bidden tot God de Vader. Dat staat. Rome gaat in een officiële bekendmaking tot op de dag van vandaag ervan uit dat de protestanten nog steeds vallen onder het gezag van de paus. Waarom? De reden ervoor staat omdat ze weten dat wij de wet veranderd hebben en niemand mag de wet veranderen. Dus ze blijven nog steeds ons volgen in het veranderen van de wet. Dus ze scharen zich nog steeds onder ons gezag. Dat je het maar even weet. De christen worden geënt op de Joodse wortel. en ze hebben heel die boom weggehaald. Ze hebben een andere boom in de bas. Hoezo geënt? Wat was de bedoeling? Voor Yeshua waren er twee verschillende groepen: je had de Joden, de scheidingsmuur en de Heiden. De schrijft er heel mooi over. De gemeente na Yeshua was één grote kluwe: allemaal aparte hoekjes en vakjes. Tot op de dag van vandaag is het zo. Heidenen, joden, soms zijn ze bij elkaar, soms niet. Eén grote kluwen. Wat was nou de bedoeling? Paulus schrijft erover. Wat was de bedoeling? De bedoeling was, hij heeft de scheidsmuur weggehaald. En de bedoeling was een gemeente. Dat er een gemeente zou zijn. De joden hoeven geen christenen te worden. Nee, het moet andersom zijn. Dat zegt Paulus. Wij horen ons aan te sluiten bij de joodse gelovigen. Dat is uit de bedoeling. Markers 3 vers 24, Yeshua zegt, als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, dan kan dat koninkrijk niet standhouden. Het bestaat niet. Nou, zijn koninkrijk is van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Er is dus geen één koninkrijk met twee volken en twee wetten, voor de joden 613 uit de nacht. en voor de christenen hoogheid 10. Nee, dat betekent dat de gemeente één koninkrijk is. Eén volk. Eén wet, één koning, halleluja.